Katrien Straatman met het NOS Journaal. Goederen en diensten zijn voor het eerst in bijna 30 jaar gemiddeld goedkoper geworden. Volgens het CBS was er in juli sprake van een negatieve inflatie. De prijzen lagen vorige maand gemiddeld 0,3% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral brandstoffen zijn de afgelopen tijd goedkoper geworden. Door negatieve inflatie kunnen consumenten meer kopen voor hetzelfde geld. In Noordwijkerhout heeft een agent vannacht een man neergeschoten die hem probeerde te wurgen. De man was er in zijn auto van doorgegaan toen de politie hem wilde aanhouden. Nadat hij was klemgereden ontstond er tijdens de arrestatie een worsteling waarbij de man een agent naar de keel greep. De agent voelde zich bedreigd en schoot de man in zijn been. De verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En in het centrum van Londen heeft een man mensen aangevallen met een mes. Een vrouw van in de zestig is daarbij om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. De politie heeft een man van 19 met een stroomstootswapen uitgeschakeld... en daarna opgepakt. De aanval was op Russell Square, vlakbij het British Museum. De politie zegt dat de dader waarschijnlijk op de mensen instak... omdat hij psychische problemen heeft... maar sluit een terroristische aanslag niet uit. In een voorstad van Rio de Janeiro zijn demonstranten slaags geraakt met de politie toen de Olympische fakkel langs kwam. Honderden betogers blokkeerden de route en zouden agenten hebben bekogeld met stenen. Ze demonstreerden tegen de hoge kosten van de Spelen en het gebrek aan geld voor goed onderwijs. De politie greep in met traangas, pepperspray en rubberen kogels. Het weer. De zon schijnt af en toe, vooral in de middag. Hier en daar kan nog een buitje vallen. Het wordt een graad of twintig. Ook morgen nog een enkele bui, maar ook zon en iets warmer. Komend weekende gaat de temperatuur verder omhoog. Zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij zijn weer met het programma Goedemorgen Zandvoort aanwezig. En naast mij zit Gerrit Rutte. Goedemorgen. goedemorgen, ben je goed. We gaan een heel programma doen. Ja. En zullen we zullen eerst even de gebruikelijke dingen doen. De techniek en regie is in handen van Gasper Keurins. de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik, die ook de koffie doet vandaag. Uurtje. Nou, en, nou, nou, nou, nou. De eindredactie <laughs> is gedaan door Gerrit. Rutte. Dus als je koffie wil drinken in Hoogland, kom dan hier naartoe. Leventje, en de presentatie doen wij samen. Ja, ja gezellig. Wat gaan we allemaal doen? Het eerste uur. Nou, we wachten nu op Ton Arise. Die is naar de studio gegaan. Die vies wel zo. <laughs> vies, vies nu deze kant op. Um, jazz behind the bar. Jazz behind the beach. Volgend weekend? Ja. Daarna komen Gerrit de Smit en Dick Wijnands, dat zijn officials van het circuit. Die hebben een hele bijzondere Duitse onderscheiding gekregen. En wij sluiten af het eerste uur met Kenny Bol, want de recreale is weer begonnen. Is hij al begonnen? E een week... moet hij nog nee, maar. hij is één week. Hij is al een week bezig. Altijd leuk. Uh, dan gaan wij naar het nieuws luisteren. Daarna komt Henk Keur, buitengewoon raast Sociaal Zandvoort. En die heeft zorgen over de zandsuppletie. We zijn benieuwd, want ik zie die boot nog steeds, uh, nog steeds ja. heen en weer varen. Ja. Damn <laughs> Een ondernemster gaat zich voorstellen. Laura Bluis, die heeft de salon aan de Zeestraat. In de Zeestraat, Zee ja. Dan komt Roy van Buringen praten over het zesde American Roots Country and Blues concept. Ja, en dat wordt niet in de, in de, in de krocht, maar nee? in de wapen van Zandvoort. In openlucht of, of binnen? Openlucht. openlucht. Openlucht. Bijzonder. Ja. Uh, we gaan dat uh, beluisteren. Zie je al een ton op de fiets? Ja, ja komt ton die komt dan met een poster in zijn hand deze kant op. We laten hem natuurlijk ook nog een, een klein Kankerij beetje uithijgen, maar hij mag gelijk gaan zitten. <laughs> ton, ton ja, nou, dat is mooi, want we hebben natuurlijk een hele tijd bij de studio uitgezonden. En ineens werkt onze apparatuur weer hier in uh, Hotel Holland. Ik had niks gezegd. Nee, sorry, Tom. Sorry. Hij geeft uit. Wil je koffie? Tee, alsjeblieft. En uh, heb je een thee voor, uh, voor Tom? Voor een thee met een beetje o thee. Kijk, dat komt helemaal goed. De poster wordt uitgerold. Ik zie het al oude logo van uh, heel lang geleden. zie ik weer schitteren. Ja. Van Yes uh, Behind the Beats. Ton. Goedemorgen. Goedemorgen, Ton. Volgende week is weer het, uh, mag ik zeggen, Jazz yes Weekend of Jazz yes Festival? Jazz yes Weekend. Jazz yes Weekend. Yes Weekend? Ja. Uh, vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, ja, zondag heb ik geen hand in. Als ik niet te horen heb gekregen welke strandtenten er mee wilden doen. Maar Jazz en te mm -hmm. maar yes the Bar hebben we in ieder geval vier aardige bezettingen, dus dat is heel mooi. En op zaterdag de knoller op het Raadhuisplein. Om, uh, om met vrijdag te beginnen. Ja. Uh, welke café doen we mee? Uh, Laurel en Hardy, daar speelt Boem. Boem? Boem. Dat is, <laughs> ja... ja. Goed, de naam moet wat anders uh, ja. verwachten dan uh, een jazzprogramma. Ja, maar maar kan dan dan ik kan u vertellen, het. dat is een uh, saxofonist. Bas Koning. En... Dat is een zijn naam. Ja, maar helaas. Hij komt uit Den Helder. Ook goed. We zijn weer koning <laughs> ook <goed>. in Nederland. <laughs> Dankjewel. Tee. Oh, maakt niet uit. <laughs> maakt niet uit. Nee, nee, laat maar staan. En dan, uh, sorry hoor. Uh, Bas Koning was ik en Erik. Erik weet ik niet zo achteraan. Maar Erik is dus de DJ. Dus dat verrast al wat. Mm -hmm. En Bas is een saxofonist. En af en toe hebben ze nog wat stem ook. <coughs> dat is werkelijk heel erg sprankelend en heel leuk en danschoenen mee want dat is beweegmuziek. Oké, okay, dat is Zellen. de volgende. Ja, de volgende is... Uh... Café Nuff, daar speelt Spoorloos. Nou, daarover ik weinig hoef over, je de niks over te denk ik. Nee, dat is een santos uh, bekend ja. nummertje. Leuk, uh, nummer drie? Nummer drie is XL, daar speelt, speelt Wouter Kiers Friends. En Wouter Kiers is morgen ook te beluisteren bij Thalassa. Daar ja. hebben we een mosselpartij. Mosselparty gekoppeld aan uh, de Jess. En dat bevindt zich op het uh, zuidterras van Talassa. Jess aan zee dan toch? Jess aan zee. We okay. maak ik er even een tussensprong op. Uh, ja, even tussendoor uh, zo. Jess aan zee en Mosselavond bij uh, Talassa. Hoe laat begint dat? Dat begint dus van 4 tot 7. Oké, okay, en dan kun je zo binnenlopen? Ja. Nou, maar voor hij is of mooi. hij, die van Mosselavond, die kan <laughs> daar natuurlijk ja. naartoe. Um, XL, ik heb daar, uh, waar staat het podium van XL? Uh, of... Bij de openheid. Binnen dus? Ja, okay. Ja, natuurlijk, de en, en, en de voorwand is natuurlijk open. Ja, ja. Een okay. dus beetje is, buiten. Uh, dat is wel oh. leuk. En daar heb ik nog één over. Dat, dat is de Jengs. Oké. Okay. En daar moet ik weten hoor, maar. <laughs> Hier, staat het er niet op? Nee. Of voor het vrijdag staan er niet uh, allemaal op de poster? Hier, uh, nee, ik heb, dit is een oude poster. Nou, de poster is inmiddels al herzien. Maar misschien kom je Mag er nog op. Uit. In Mag ieder niet geval niet is uit. het bij Lauronari, La bij Nuf, bij XL en bij Jengs op ja. De ja. De vrijdag. Dat is just behind the bar. En uh, gedeeltelijk binnen, gedeeltelijk buiten als ik het zo ja. goed bekijk, wil ik neem aan dat het Ja, Donnacht, dat is ook een beetje afhankelijk van het weer. Zo. Van het weer. Um, dat begint ook zo'n beetje om een uur of acht. Ja. Ja, totdat de kroeg sluit of totdat de muziek op is. Nou, totdat de muziek op is en dan gaat de kroeg nog even. Ja, door. Ja. Zo zal het wel zijn. Zo zal het wel zijn. Dan uh, gaan wij naar zaterdag. Traditioneel gezien uh, druk ja. in de oude, oude uh, situaties. En uh, voor de jazzkenners, hou het in de gaten. Want er komt echt top naar Zandvoort. Het is, het We, wie komen nog er in de dan, Tom? Ja. Wil je er niet meer over kwijt? Nee, ik wil er eigenlijk... het, is een, het is zo jammer. Het is, het, uh, het is heel goed te koekelen. Dus de Jamal Thomas Band. Dat is echt uh, een band bij uitstek. En dat, is, dat ik dat hier heb binnengekregen. Heeft mede te maken dat je lang in de jazz rondloopt. En dat het op die manier voor die prijs hier kan. Maar is dat, een, dat is echt funky jazz, dat is werkelijk echt top. Een bijzonder ja. optreden. En Jessup is over het algemeen wel bekend. Dat is een hele vrolijke en uh, goede band hier uit de regio. En de Sneaky Sneakers, dat is uh, nieuw voor mij, daar beginnen we mee. Dat is een Hammond-orgel oh, met ja. uh, Tommy Tornado als saxofonist. En Tommy Tornado, die heet echt. Moet ik even kijken. Ja. Hemmend orgel, dat is aan Korstijn denken altijd. Kortijn. Ja, Korstijn. Ja, ja, ja, ja. De klank is net zo, maar dit ziet er wat anders uit. Ja. Is het op het Raadhuisplein dan? Alleen op het Raadhuisplein? Ja. Zaterdag. Ja. Oké, okay. dus vandaag zeg maar. En dat is Thomas. Is vandaag over een week. Vandaag over, uh, over week. Week, sorry. Ja. Dat is Thomas Streutger, de saxofonist. Okay. Die blijft staan. Die speelt eerst bij de Sneaky Sneakers, daarna bij Jessup. Ja. Dat was ook mijn, uh, mijn volgende vraag. Uh, hoe goed mensen ook zijn. Als er pauze is, zie je een heleboel mensen verdwijnen. Ja, dat is uh, niet te voorkomen. Ik heb dat één keer vorig jaar. Proberen op te lossen door een Dixieland-band in het paviljoen te zetten. Dan hoeven de mensen zich alleen maar om te draaien. Maar ook dat werkt niet. Ja, dus dus ik, de top is altijd aan het eind van de avond, dat is nou eenmaal zo. Dus de Jamal Thomas-band begint om een uur of tien. Maar dan bent u al zo moe van de sneaky sneakers en jazz -hip. En dan bedoel ik fysiek niet ja, ja, ja. in uw hoofd, maar fysiek. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat je vanzelf wel blijft hangen voor het topnummer. Ja. een klein ja, uh, ik vind het namelijk wel zonde, want dan sta ik daar te kijken. En uh, je weet dat er nog iemand komt. Ja. Ja. En uh, je ziet heel veel mensen toch weglopen. Vind ik jammer. Ja, het heeft ook met budget te maken. Ik bedoel, je kunt geld maar één keer uitgeven. Ja. En als je een bandje moet hebben wat twee keer mm -hmm. een pauze opvult. Ook die mensen mm -hmm. verdienen uh, Verdien licht aandacht. en geluid. En, en die mensen ja. moeten, uh, ja. moeten ook geld hebben. Het is, uh, maar dat heb je altijd. Dat is ja, natuurlijk het is, ook het ook, ja, dat is het, het voor is voor mij wel duidelijk. Zijn, ja. maar ik ik, ja. ik, ik ja. constateer dat nee, gewoon. Het is jammer. Je werkt met een heel budget, Want dit jaar hebben we Festivals. Ja. Nou, en dat, dat zit echt krap in het jasje. Dan moet je echt piekeren ja. hoe je dat uh, voor elkaar krijgt. Nou ja. ja, je zegt het zelf al. Je bent een bekende in, uh, in de jazz. En zeker met de bloemen die uh, na afgelopen ja. Ja. verdeeld worden. Daar, uh, dat geeft toch een hoop goed ja. Waardoor je ook uh, kan onderhandelen in prijs. Ja, ik heb het voordeel dat ik klein ben. Als je heel erg groot bent, val je op. Maar als je klein bent, ja. ook. <laughs> val je, ook, val je ja. ook op. En Ton, dat. heb je geadverteerd ook buiten Zandvoort? Ja. De, ja, er staat vandaag een advertentie in het Hanoms Dagblad. Okay. En in de M kranten, ja, de Streek dan... Ja. En in de week van volgende week komt er een stopperpagina. Dat is een pagina die ze niet bedrukken. En dan mag je voor uh, een vriendenprijs... Mag je die volzetten? Ja, vriendenprijs is voor mij veel geld, hoor. Maar goed. Nou, het, het maar blijft, dat is toch leuk? Het, het totaalbudget blijft altijd veel geld natuurlijk. Want ja. je hier, een post hier hier, een dingetje daar. Als je bij me komt is het altijd veel geld. Ja, het, een, een, een poster in het Haarons Dagblad. Een kwart pagina, dat kost 600 euro. Dat ja, is, ja, nou, ja, is een, zo zo. een hoop geld. Ja, ja, dan is, het ja, ja. blijft een hoop geld. Maar, het is toch maar je kunt het niet zonder. Nee, je kunt zeker niet zonder. Nee, je hebt het nodig, ja. Ja. Dus uh, maar voor uh, de Haarlemmers die luisteren, dit is geen uh, beschuldiging. Dit is gewoon <lacht> dat ik begrijp. Het dus, is gewoon een feit. <lacht> en ook Haarlemmers die luisteren zijn volgend weekend ja, bijzonder welkom. welkom. Bij, uh, op vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag zeg je, heb je geen uh, greep op. Omdat je nog niet weet wie en waar er meedoet. Nee, ik weet uh, Strand en Tien. Daar speelt uh, geen Groenendaal. Dat is ook een, uh, een, een vaste uh, vast ja. item, geloof ik. Ja, ja. Maar ook altijd ook... leuk. Maar wanneer hoor je dat dan, Tom? Op het nou, laatste moment? Ik, heb me, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me niet zo op het strand bewogen. Ik heb nee. het met dit organiseren echt druk zat. Ja. En je komt niet altijd gelegen bij een strandtent. Nee, dat is nou helemaal is zo. Of je komt er en dan is er geen die het weet, is er niet. Nee. Nee. Toen heb ik gedacht, volgend jaar wil ik het... Anders. Voor de laatste keer voor mij dan. Een groot aanpak. En dan wil ik ook eigenlijk terug. Uh, dat programma Jazz at the Church. Oh dat is. Ja, dat is. Maar daar komt ook zoveel bij kijken. Want ja. ik ja. riep dat dit jaar al. Ja. Van, maar dan heb je met liturgie te maken. En met weet ik veel wat allemaal. Dus ik denk. Oh jee. Niet nu doen. Want dat gaat te haast. En dan moet je dan uh, volgend jaar in april mee beginnen. En dan rustig over nadenken. Wat je wil. Ik heb een, een perfecte zangeres voor dat. En die wil heel graag. Dus dat is. Uh, maar wil je dan alles doen volgend jaar? En de church, en de bar, ja. en het stad? Ja, gewoon, dan en... concentreer ik me daarop. En dan hoop ik dat er een aflosser voor mij gevonden wordt voor de evenementen. En die dan de rest een beetje uh, ik, ik, overneemt. Ik, ik zeg proef je een terugtrekkende tonarissen. <laughs> ja, kijk voel me nu nog goed. Het is een heel eenvoudig verhaal. En ik doe het met heel veel plezier. En als ik me goed voel, dan loop ik niemand in de weg. En dan zal ik dat heus nog wel een poosje doen. Maar je moet zorgen dat er iemand is die ja. dat van je overneemt. Nou, dat is zo. Dat is ook zo. Nou ja, dus, uh, ik ben naar bij de 75. Dus, nou, nou, nou, nou. Ik moet niet terug. Maar je moet er wel rekening mee houden. Ja, dat, is ook zo, maar, ja. dat ben ik helemaal met een je eens. Want je loopt het, uh, het je loopt de, de benen uit alles, je wijf ongeveer. He? He? En uh, ja. je, je zal toch een, een soort backup of iemand waar je op je teruggevallen nou, no. nu even niet, nu moet jij het doen. Ben je er al, al aan het zoeken? Heb je al iemand op het oog? Ik heb of... al iemand. Oh, hij hij zoekt zich een oh. ongeluk. Goed, um, dat alvast voor Leuk. volgend jaar. Uh, de dominee en de pastoor die luisteren... kunnen zich nu ja. al uh, gaan <laughs> beraden... op wat zij uh, volgend jaar... In het eerst, op de eerste zondag... van augustus moeten gaan verzinnen. Ja. Ja. En waar, vooral en waar. waar. Ja. Ja. Welke kerk bedoel je? Nee, het gaat geloof ik buiten. Buiten, oké. Okay. Mijn voorkeur gaat uit naar het kerkplein. Ja. Ja. maar heb ik dat vast gezegd? Het <laughs> podium in de tuin van de Protestantse Kerk en dan uh, daarvoor nou, een heleboel mensen. Nou, ja. Ja. Het is, uh, het is uh, logistiek daar wel te doen, denk ik. Ja. Maar we, we gaan het afwachten. We gaan eerst dit seizoen uh, volgende week luisteren naar de diverse leuke uh, dingen. Leuk ja, programma. er komt nog van alles aan. Hè. Ja, dit uh, is volgende week. Vrijdag, zaterdag, zondag uh, oproep aan de strandtenthouders. Laat even weten of je wat doet. Dan kunnen wij er misschien volgende week op de radio nog kunnen even in ieder geval nog wat in de Zandvoortse krant kwijt. Ja, ja. ja, dat is toch wel leuk om te weten. Dus uh, waar... strandhouders graag voor dinsdag contact, want dan komt de krant al een beetje uit. Ja. Er komt nog veel aan, zeg je? Ja, 13, 13 augustus Amsterdamse avond. Hoe zit die in elkaar, die Amsterdamse avond? Die is dat zo dat elk café zijn eigen uh, uh, artiest nee, is, ja, doet? Als u naar Tropicana geweest bent, ja? dan komt het er ongeveer zo uit te zien. Okay. Want er zijn samenwerkende cafés. Uh, Laura en Houdie en de Williams doen het samen. Uh, vier, Anders en Sin doen samen. De Chin en ja, dat... Café Neuf doen samen. En dan hebben we nog uh, de Jengs. Dorpsplein. Dorpsplein, ja. Ja. Euh, ik mis een beetje het Kerkplein. Ja, die vinden dat uh, niet hun stijl. Die doen trouwens wel mee in, de, in het Zandvoort promoten. Dus ze betalen gewoon hun uh, lidmaatschap. En zo op die manier kunnen ze nog wel wat buiten doen. Rabbel doet bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, uh, zijn dingetje buiten. Okay. Maar komt dat niet door misschien door de uh, sculpturen? Nee, dus heeft he? heeft dat heeft er niets mee te maken. Nee, nee, nee? nee, ja. nee dat, is, dat is een los, nee, maar... los evenement. Ja, je, je mist daar wel ruimte. de mensen moeten een bijdrage leveren om ja. deel te nemen aan het evenement. Anders kan je een evenement niet nee. organiseren. Nee, dat is waar. Daar heb je geld voor nodig. En ze vinden dat ten opzichte van de opbrengst een, uh, een te grote investering. En ik vind dat je de. Opbrengst weg moet laten, want dat is promotie. Het is niet om de kroeg vol te krijgen. Nee, het is om zandvoort op de kaart te zetten. Ja. En daar moet je een bijdrage aan willen leveren. Ja. Maar wat ik, uh, wat ik eigenlijk bedoelde... Uh, en, en dat, over dat geld daar... Uh, is natuurlijk veel over te doen. En daar gaat nog een en ander over te doen komen binnenkort. Um, uh, vroeger stond er... Een, inderdaad, je hebt wel gelijk, er staat nu zo'n ja. zandkasteel. Ja. En, uh, en je hebt eigenlijk geen ruimte meer voor een podium. Maar ik vond het wel grappig. Als, dat, Jawel, dat als je, je in een goed overleg komen. gaat met... Uh, de hervormde kerk, ja, en... dan mag je een deel van dat podium, als je dat uh, goed uitonderhandelt, dan kan je dat rustig en daar, is het. En daar neerzetten. Oké, okay. okay. okay. nou ja, we gaan uh, we zien bij volgende uh, evenementen, want Amsterdamse avond is dus precies wat jij zegt, ja. uh, en dat doen de ondernemers zelf, ja. dan gaan ja, wij in die, 19... zin, uh, in die zin de hand in dat je, ik zorg dan voor de zogenaamde plaskruisen en de beveiliging ja, ja. en de algemene de logistiek. Ja. Dan gaan we naar september, denk ik. 3 september, de historische Grand Prix. Ja. Aha. Hoe laat begint er daar de muziek? Daar heb ik de muziek gepland om half negen. En daarvoor? En daarvoor en maken we ook lawaai met een DJ of zo. Ja, want er staan natuurlijk om uh, kwart voor 7, 7 uur staan er alweer heel wat mensen te wachten ja. om, uh, om de auto's te zien. Ja, of vanaf uh, 6 uur is de bar open, dus uh, nou, dat is goed. Is niks aan de hand. <laughs> dat is goed om te weten. Um, de Historische Grand Prix, 3 september. En dan 24 september het bierfeest. De bierfeest. De het bierfeest. Het slotfeest. Het bierfeest is slotfeest. Ja. Heb je daar al uh, een goede uh, Duitse, Oostenrijkse of Limburgse band Alleen, van? Alleen maar. De mensen hoeven er nergens <laughs> over te zitten. Dat is helemaal geregeld. Ik vond het wel grappig, want ineens zie ik hele dromme uh, Duitse jongelui met lederozen lopen daar. Hadden die daar lucht van gekregen of waren die spontaan? Ja, uh, dat, uh, dat spelen we ook door naar Duitsland. <laughs> ja, ja. Ton, we zijn voorlopig weer bijgepraat. We denken dat we elkaar nog even spreken over uh, komende... Ja, zeker. Uh, Samenvattend, volgende week vrijdag, zaterdag en zondag... Yes Behind the Beach, Yes Behind the Bar en Yes in the Streets. Ton, bedankt voor je komst. Dankjewel. Dankjewel, Ton. Tot de volgende keer. Ja.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 See What this Blonde Twist I've had Enough mystery. Keep Building It Up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 We zijn weer aanwezig in Hotel Hoogland. Tegenover ons zitten Dick Wijnhans en Gerrit Smit. En Dick had gelijk al een vraag. Wat wilde je vragen? Ja. Kom weg je Goedemorgen, heren. Goedemorgen, al. Goedemorgen. Uh, je, jij zegt van, uh, wat is het verschil tussen Foka en Oka? Ja, dat wilde ik je ja. zo even vragen. Want uh, waarom jullie hier zitten? Jullie hebben een speciale uh, DSK-onderscheiding gekregen. Dat is uit Duitsland. Hij ligt hier voor me. Een keurige medaille met een Duits vlaggetje erboven. Nou, je hebt er natuurlijk ook eentje. Ja, uiteraard. uiteraard. uiteraard. Ja. En die is jullie overhandigd door de voorzitter van deze vereniging. Hè? Ja. Die is naar Zandvoort gekomen, Erik Wijs was daar ook aanwezig. Ja. Ik heb net gevraagd: wat is het verschil tussen FOCA en OKA? Dat wil ik eerst even weten. In welke organisatie zitten jullie? Wij zijn van de OCA. OCA? OCA. Ja, de Stof Official Club Automobielsport. En dat is een Nederlandse organisatie? Dat is een Nederlandse organisatie. En dat zijn officials die belangeloos hun dienst aanbieden aan de circuits... Waar ook. Waar, waar ook. Dus, je, dus je kan ook gevraagd worden voor assen. Je kent ook voor assen. Je kent allemaal, ja. je kent Silverstone. Je Of naar de Bergrum. 24 uur, overal kun okay. je naartoe. Dus het is een, eigenlijk een internationale organisatie. Nee, het is een Nederlandse organisatie. Maar die werkt op, internationaal. Die kan internationaal werken. En is dat werk dan allemaal hetzelfde? Als dat je, je wat hier maar. doet, kun je ook in Silverstone doen. Of dat is dat allemaal hetzelfde, omdat de vlagsignalen en de situaties over. Hetzelfde is dus de, de, de veiligheid, de veiligheid is overal hetzelfde. Dus uh, de officials zijn de mensen die in die hutjes staan langs, de, langs het hele parcours en die de vlagsignalen geven. Dat ja. is dat, is daar En de mensen in de pitstraat die de veiligheid die in de pitstraat ja. waarborgen. Ja. Daar heb ik uh, afgelopen uh, dtm naar staan te kijken en die circuleren zo al zoekende door die pitstraat heen. Het vond ook heel, uh, ja, heel mooi om te zien. Ja. Bent u elke week uh, op het circuit? Uh, praktisch elk weekend als er een evenement te doen is, zijn we op het circuit. Ja. Het is natuurlijk uh, steeds Leuk. drukker op het circuit ja. aan het worden. En u zegt net al, uh, we kunnen ook naar het buitenland. Dik ga je wel eens naar het buitenland? Uh, Jazeker, uh, onder andere uh, Le Mans, 24 uur in Nürmering. Ja, dat zijn leuke evenementen. Maar ook spraakvrouw zolder. Wordt dat gewoon, dat wordt bij jullie aangevraagd. En dan uh, wordt het wie gaat het? Uh, Nou, de plaatselijke organisaties die dat, uh, die daar de officials en de marshals leveren. Die uh, benaderen ons om te vragen van, god, hebben jullie nog marshals over toevallig? Uh, als het niet samenvalt met een zalfvoortsevenement. Dan nou, gaan er mensen van ons naartoe. En is eigenlijk is dat een tekort uit Duitsland? Bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld nou. wel, maar wij... Jullie weer, hebben jullie een overschot? Hè? Nee, wij hebben geen overschot. Daar <laughs> en hoeveel marshals zijn er? Ben Als we, hier? wij geen evenementen willen dan... op Zandvoort, dan maken we gebruik van... Uh, of tenminste, dan uh, gaan wij ook wel naar buitenlandse evenementen. Dus jullie draaien met z'n allen eigenlijk meerdere circuits? Uh, nou, zo moet je het niet zien. Wij, wij, wij zijn oudzakelijk voor Zandvoort. Ja, oké. Okay. Maar mocht Zandvoort geen evenementen hebben, dan kunnen wij ons aanmelden voor buitenlandse evenementen. Als je bijvoorbeeld een, een, een DTM hebt, dat ja. wel een megafestijn is, vraag je dan wel buitenlanders? Uh, of hebben jullie dan genoeg? Nee, wij hebben nooit genoeg officials. Maar het is zo uh, gelegen dat de buitenlandse officials, die melden hun eigen hier aan. Want die willen de DTM in Nederland meemaken. Net als wij... Uh, de 24 uur ja, van de maan in Frankrijk mee willen maken. Dus wij melden onze eigen hand, net als de buitenlanders, om mee dienst te doen. Dat puur liefhebberij dan? Puur liefhebberij, want ja, je krijgt er niks ja, voor je. krijgt nee. helemaal niks. Alleen een lunchpakketje. Verder van de rest niks. Nee. Um, je zegt het net zelf al, we, uh, we komen nog tekort. Als ik op het cv kom, zie ik een groot bord hangen, boord, uh, official. Klopt. Ja. Um, waar kunnen die mensen zich eventueel opgeven? Die mensen kunnen een eigen opgeven bij de OKA. Als ze de OKA-site opzoeken, Oka voor.nl. dan staat alle informatie erop die ze graag willen hebben. Zijn, de, ze eigen zijn er speciale eisen aan de Martials? Alleen dat je gezond verstand moet hebben. Ja, en en vanaf 16 jaar ga je niet invalide natuurlijk. Want dat, dat is een beetje moeilijk om over de vangrijline te springen als het nodig is. Ja. Uh, dus ja, gewoon enthousiast voor de autosport. Hey, je staat heel dichtbij. Heel dichtbij. Achter de vangrijl. Dichterbij kom je niet. Dichterbij kom je niet, nee. Dichterbij kom je niet. Want meestal nee, nee, zit je achter nee, de richtlijn kun je, je zelfs coureurs aanraken. Ja, dat dus mag niet, want ze slaan nee. terug. Ja, ze slaan terug. Maar, en, Had je ja. niet liever in Duitsland gezeten nu? Eh. Uh, ja. Nou, wij hebben morgen een eigen evenement. Ja. Dus ja, dat ja, dus gaat voor. Het uh, gaat voor. Zandvoort ja. gaat voor alles. Ja, Zandvoort oh, gaat bij ja. mij voor alles. Hey, ik uh, vroeg net FOCA ook aan. Wat, ja. wat, wat betekent die F? De FOCA, dat is de Formula One Constructors Association. Dus dat heeft daar helemaal niets en, mee te maken? Dat uh, heeft er niets te mee te maken. Nou, nou, nou, nou, is dat, nee, nee, nee, twee is verschillende organisaties. Maar ook met <laughs> twee verschillende hele, uh, ja. doelen. Helemaal ja. super. Ja. Dus die gaat de streep doorheen klaar. Ehm. Um, Jullie uh, doen de vlaggen en doen uh, de pitstraat. Hebben jullie... Een soort van voorkeur? Dat je zegt, laat mij maar liever in die pitstad lopen. Of uh, doe mij maar uh, de, de gerlachbocht. Een, nou een nee, op. het is dus zo gelegen. Als je dus je eigen aanmeldt bij de OCA. Voor official te worden. Dan krijg je een opleiding. Je gaat eerst als baancommissaris. Dan krijg je een introductie. Wat is een baancommissaris? Baancommissaris zijn die mensen die in die optie staan. Oké. Okay. Ja? Dat zijn baancommissarissen. Je krijgt een introducee weekend. Dat weekend dat begint met een, uh, een soort... Uh, Theorie, in het clubhuis bij ons, op het circuit, achter de hoofdtribune Daar kun je eigenlijk ook aanmelden. En dan ga je dus een rondleiding krijgen. Je krijgt een rondleiding door racecontrole in de pitstraat, langs de baan. In de Tarzanbocht is het dichtstbijzijnde. En als je dan denkt, oké, okay, ik wil langs de baan. Dan kom je ingedeeld langs de baan. Wil je in de paddock, dan kom je op de paddock. Maar je gaat altijd eerst een ze-weekend mee. Om te kijken wat je graag wil. Om eens te kijken wat je interesses zijn, wat je, ja, je zelf leuk vinden. Ja, natuurlijk. Niet iedereen wil langs de baan. En niet iedereen wil ook in die pitstraat. Nee. Nee. Dus daar is een combinatie van. Wat doe jij, Dick? Uh, ik doe de pitstraat. Ja? Ja. Uh, maar uh, ja, soms zijn er ook door de week uh, dagen dat er mensen nodig zijn voor veiligheid. En dan uh, staken we ook, ook op post. Ik ja, op... want het circuit wordt natuurlijk ook uh, door de week verhuurd. En dan moeten er ook mensen zijn. Ja. Maar een aantal mensen uh, werkt nog gewoon, denk ik. Ja. Dus dan is de spoeling wat dunner. Dan is de spoeling heel, heel ja. veel dunner. Ja. Maar ja, daar worden toch ook altijd nog wel vrijwilligers voor gevraagd. En ja, als ik daar zin en tijd in uh, kan vinden... dan ga ik dat ook doen en dan sta ik gewoon op post. Is, is, het, is het zo dat uh, uh, door de week met een evenement er minder marshals aan zijn... of ben je verplicht om de hele baan te coveren met marshals? Uh, dat is geen plicht... Uh, als je de cruciale punten op het circuit maar bezet hebt. Okay. Zodat je wel je werk kan doen wat er moet gebeuren. En dat is veiligheid waarborgen. Gerrit, wat is jouw favoriete positie? Uh, mijn favoriete positie is dat ik op aankomend weekend, dus dat is morgen, dan rijd ik de met car. Want het is dus een groeiingsproces van de OKA official. Je begint als baankommissaris, dan kun je eventueel als je interesse hebt naar de rescue, je kunt doorgroeien. En... Ik ben dus begonnen, laat ik het zo even <tus> over mijn hebben, als baankommissaris. Toen ben ik naar de rescue toegegaan. Daaruit vandaan ben ik uh, naar de safety car toegegroeid. Toen ben ik hoge baancommissaris geworden. Daar vandaan ben ik weer terug naar de safety car gegaan. En vervolgens naar de medical car. Dus dat is een heel traject in die 50 jaar die je aflegt om dus hoger op te komen. Ja, het, is, het is dus niet alleen maar uh, wat je net aanhaalde, de baancommissaris en de, en de, nee, de pitcommissaris. Nee, nee, Want ik hoor nu dat een aantal is, functies die... Maar dat die, is dus ook de, eh, ervaring, in, de ervaring in de loop der jaren waar de mensen gebruik van willen maken. He, je bepaalde dingen, je een race licentie voor nodig, nou die heb ik op deze mm -hmm. leeftijd nog. Dus dat is uh, fantastisch. Dus dat mag je dan doen. Dat is super. Dus met de DTM zat ik achter het startveld aan. Als medical car. Dus dat is het wat, mooiste wat er is. En toe. wat is medical car? Medical car is een auto waar dus een dokter, verpleegkundige, plus al het materiaal wat de dokter op dat moment nodig heeft, als er ergens een crash is. Als eerste ingrijp, mocht er meer toestanden nodig zijn, dan regel ik dat via racecontrole om dat op de baan te plaatsen te krijgen. Dus de, de dokter en de verpleegkundige kunnen zich helemaal toeleggen op, uh, op de eventuele actie en jij coördineert eventueel een ziekenwagen of wat, wat, wat erbij moet En heeft u zelf ook EHBO? Uh, of moet u zelf iets doen? Wij, wij leren in de tussentijd zoveel dat het wel meewerkt mee aan, aan de begeleiding daar dus nou, hoofdzakelijk is het natuurlijk de dokter en de verpleegkundige Klopt, die, ja, ja. Doen, die doen. Het is de bedoeling van de medical car, dus de chauffeur, hmm. de driver, dat je de mensen te plaatsen, op een veilige manier te plaatsen brengt, ja, ja. laat ik het zo. Dat is, en voor de rest krijgt je de, is, de situatie. De, ja. ja, de, de officiers krijgen, krijgen dus ook een, een opleiding uh, waaronder tussen uh, haakjes, levensrendende handelingen. Ja. De eerste eerste ingrepen. De eerste ingrepen ja, ja, ja, ja. Uh, mocht de dokter nog niet aanwezig zijn. Uh, wat altijd de mogelijkheid is. Ja, want ik denk uh, dat je met... als je in zo'n hok staat, ben je er eerder als de dokter. Ja, daarom. Gaat ook lana, ja, ja, dus als er iets, iets gebeurt... Uh, ben je altijd in staat om... Mm -hmm. daar... Uh, eerst de hulp te verlenen. Te eerst de hulp te verlenen. Ja, dus eerst de hulp verlenen. Uh, maar je krijgt dus ook elk jaar... Uh, of elke twee jaar is dat... dat je verplicht bent... om de cursussen te volgen... die er gegeven worden op, op het circuit... voor de marshals. Waaronder... Dan uh, een theoriecursus, onder andere met foto's van dingen die er fout gaan, kan je altijd dus daar kan je dan Weer van leren. Uh, van leren. Uh, er wordt portofoon uh, les gegeven. Uh, hoe te handelen met de portofoon, uh, dus uh, wij zijn altijd heel breed inzetbaar. Nou, dat moet ook wel, als ik zo de scala hou. wat krijg ja, je ja, ja. ja, ja, ja. even van Ba uit. Ja, maar, maar, het, maar het is dus in de loop van de 50 jaar gegroeid, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Daarom, eh, ik ben er ook nooit uit geweest. Ik ben dus vanaf constant, uh, meegelopen. constant meegelopen in al die jaren. Dus ik ben echt 50 jaar aanwezig geweest. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van die ondernemer, van die medal die Ja die geval. Ja. Ik ga hoor, ik dat ja. ook te zien. Ja. 50 jaar is natuurlijk heel wat. Ja, zeker. En als ik nou eens vraag op welke leeftijd je begonnen bent. Op 20 jaar? 20 jaar. Dus hem maar uit. Ja, hij is prachtig. Er wordt gelijk 70 geroepen in. Ja, hij is prachtig. Um, Dik ook? Hoe lang? Jij zit er ook, 50? Uh, nee, ik 48 jaar. Nou, oh, het sporten. Onderscheid moet er ook wezen. Ja. Maar dat kunnen we wel wat tegen elkaar zeggen. Ja, dat, dat geloof is, ik best is wel. Want, uh, uh, als jij er 48 jaar bij zit en Gerrit zit er al 50 bij, dan kennen jullie elkaar ook al zo lang. Ja, en, uh, en ik heb al een heel andere traject doorlopen als, uh, als Gerrit. Ik ja. ben uh, begonnen bij de technische commissie. Uh, daarna... Onder het tu tunneltje rechts. Ja, ja. onder het tunneltje rechts. Tunnel en, de nou, uh, daarna uh, een aparte groep startofficials, die dus enkel uh, de start deden, uh, als beveiliging. Dat zijn die uh, langs de vangrijen staan uh, bij het startveld. Ja, ja. Uh, daar ben ik hoofd van geworden. En uh, later zijn we geïntegreerd in de paddockmarsels. Daarom heet het nu ook uh, paddock startofficials. En uh, daar ben ik ook hoofd van geweest en ik heb een stapje terug gedaan. En ik ben Eentje. nu assistenthoofd. Eentje. <laughs> Eentje. <Ja. laughs> uh, heb je een ja. stapje teruggedaan omdat je uh, niet onbeleefd bedoelt wat ouder wordt en, uh, en, die, en, en de jongeren uh, nee, ik wilde er, nee, nee, ik wilde eigenlijk de jongeren een kans geven. Zijn die er wel? Het is al niet gelukt. Ja. Ja, jammer, dat, ja, dat zijn de jongeren. Hoezo, hoezo is het niet gelukt? Ja, uh, Hij wil ze nog te veel over om mij bemoeien. Dat, <laughs> uh, <laughs> oh, oh, oh. En daar hierop volgt een vrolijke schouderklop. Uh, er is altijd uh, bij dit soort vrijwilligers een gezonde concurrentie. Ja, klopt, Die hoor ja. ik nu ook alweer. Um, kan je mij een voorbeeld geven van ingrijpen in de pistrijd? We Jazeker, we hebben uh, met de, in januari het Winter-Enders-kampioenschap. En dan hadden we aan het eind van de pitgrat hadden we dus een auto eh, die spontaan in de brand vloog. Oké. Okay. Ja, dan moeten wij daar ook op ingrijpen door middel van blussen en noem maar op. Maar er was ook een officier of een uh, monteur die in de brand stond. Oh. Oh jee. Ja, de, en die rennen de pitbox in en daar staat benzine in. Dus ja, dat was niet zo heel erg handig. klopt. Dus ook die persoon uit de pitbox halen en buiten blussen. <lacht> Jullie, uh, ik stel me dat gelijk voor, die uh, doen de ingrijpen. De eerste. daarna lopen ook brandweerlaar lopen rond in die pizza die mobielen gelijk door naar help en komt een ja. auto ja. Ja. ja klopt dus al het eerste werk is voor jullie ja, ja. ja. Nou, oh, je... ja, er zijn ook uh, rescue marshals langs de baan. Die rijden met die Nissan's. Dus mocht er een crash zijn. Dan gaan die er dat ook die... gelijk op af. En in de pitstraat krijgen ze dan de hulp van die rescue marshals dan Die de brandvoertuigen hebben. En blusmiddel om dat ook uh, te dus gaan zat doen. Zat je in de DTM ook in de medical car? Dat zat ik ook in de medical car. Dus je ja. leeft vrolijk achter de optocht aan ja, uh, een paar keer. Ja, ik heb ja, dat wel gezien. Ja, nee, doet die, ja, doet die dus, dat dus dat is deze jongen die nu daar ja. tegenover je zit. Die jongen <tie> nou, op uh, bepaalde ja. leeftijd. Hm? Nou, kom. Ik kan me best voorstellen dat het leuk is om er een keer te Dat is op te een uitdaging. Uh, dat is het mooiste wat er is. Dat ja. is het mooiste. Dat is een, ja, dat is een heel leuk gezicht. Super. Ja. Is het. Uh... Zijn dat hoogtepunten voor jullie? DTM, uh, historische Grand Prix? Uh, ja, ja dat zeker. Zijn, ja. Dat zijn de hoogtepunten, natuurlijk. Dat is het, uh, het mooiste wat er hier in uh, Nederland is. Ja, Formule 1, maar uh, laten we het daar even niet over hebben. Nee. historische al, Grand Prix? Daar is al genoeg discussie Ja, de historische de Grand Prix, historische Grand Prix ja. dat is, ja, is, is oud wat wij meegemaakt mee mee hebben. En zeker als je uh, 48, 50 jaar mee bezig bent, dan heb je de, de laatste Grand Prix zelf meegemaakt. Zonder meer, 50. Dus ook, ook het geluid. Ja. Ja. En dan, als het dan volgende week of die week nou, dat weer terug is. En is dat prachtig. Ja, ja super. Het het daar geniet je van. Mm. Het meeste de, de meeste lopen we ja. allemaal met de oordop op. En dan zeg ik altijd... Ja. Waarom loop je nou met oordop op? Dat ik niet daar, dan wil je, niet wil je het geluid niet horen. Dat is het mooiste wat er ja, is. Ja, dat, dat, is, dat, is nou dat is En dan lopen ze allemaal met grote oordop op. Voor, voor, voor kinderen ja. kan ik me dat voorstellen. Ja, dan zeg ik van ja, oké. Als je kleine kinderen hebt, dat gehoor en alles moet groeien. Dus zet die oordop op. Maar ik loop er al 50 jaar en ik heb nog geen last van horen. Nou, kijk. Ja, Daar heb, heb je pas op. Ja. Nou, nee, maar goed, dat heb je toch allemaal meegemaakt. Dus ja, nou, daarom. Dat dus, dus, is leuk. Daarom, Kijk, als je dat een beetje beperkt en echt goed doet... dan kun dan je er goed mee omgaan. Ja. Oos. Ja. Dus, uh, nou, ik neem aan dat je nog geen punt achter de carrière hebt. Nou, nee, uh, Voorlopig niet. Voorlopig zolang je gezond bent, kan je wel lekker blijven. Zo mag je blijven doorgaan, doorgaan tot, ja. tot... Nou, uh, is er, er is lied. een bepaalde leeftijd. Ik dacht tot... Uh, 70. 70. Maar als je goed functioneert... Ja, ik heb verlenging. <laughs> als je goed mag functioneert, je door? mag je door. Zeker, waarom niet? Ja, ja, natuurlijk. En, uh, de grens ligt uh, bij 70 jaar dat je dus je licentie uh, ja. kan nou. krijgen. Maar, uh, net wat Gerrit zegt, uh, zolang je dus goed uh, functioneert... Functioneert ja twee Oké. Hier nogmaals uh, ook van CFM ontzettend gefeliciteerd met deze prachtige ja. Duitse medaille. Dankjewel. En uh, nou blijft het nog lang officieel zou ik zeggen. Ja, dat gaat ja. wel lukken, denk ik. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Stukje voor 11 uur. Uh, ons tegenover ons zit Kenny en uh, eigenlijk is hij al op de helft. Hij is ja. op de zijn helft met zijn al. Plan. Ja. Wij zijn op de helft. Dat was ook uh, het plan. Hè, in Want ja. we gaan het hebben over de recreatieve vast onderdeel inmiddels van uh, Zandvoort. Ja. Uh, ja, de 51ste al Ben. Ja, en daarom wil ik ook even nee, dit heel is even Het jaar terug. 49. 49. Dus, ja, dit is het 49ste jaar. En ja. volgend jaar? De volgend jaar hebben we onze grote jubileum. Dat is de oh, dus De okay. knaller. ja, absoluut. Omdat het al zover is wil ik even terug naar de roots van een uh, Hoe is het eigenlijk allemaal wat staan? Uh, het is uh, georganiseerd door de kerk. Door de gemeenschappelijke de kerk. kerk in Zandvoort. Ja. Oh, okay. uh, zij hebben dat georganiseerd voor de kinderen in Zandvoort, maar ook voor de, de, de kinderen buiten Nederland en buiten Zandvoort. Uh, en zo is het uitgegroeid uh, tot het, wat het nu is. Voor in de vakanties? Voor in de vakanties. En het was toen veel groter. We hadden toen veel meer locaties. Uh, en toen was het was bijvoorbeeld ook zes weken. en Het is nu nog maar twee weken. Uh, en je ziet nu toch wel meer dat er alleen Zandvoortse kinderen zijn. Ja, niet van buiten. Weinig, ja. weinig. Ja. Ja, het, het wordt natuurlijk in Zandvoort gepubliceerd en uh, uh, vooral rondgesproken. Ja. Ja. Uh, je bent op de helft, dus de eerste week is geweest. Ja. Uh, ik zit niet zo goed in, mijn, uh, in, in, in de vakantietijden. Is het gelijk de week nasluiting van de lagere school of is het de week daarna? Het is in week 2 en 3 van de zomervakantie. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Ja. ja, nou, het, het ging mij er even voor moeder ja. dat Want het wordt natuurlijk wijd en zijt door ouders uh, uh, rondgesproken. Uh, Komen jullie uh, kinderen vandaan? Ja. Ze kunnen nog even één weekje opladen ja. voordat ze van voor ons Ja, nog zijn. even. De, de, het is van 4 tot 12, twaalf hè? leeftijd. Ja, <coughs> ja de, de, de activiteit op de projecten, dus in het Centrum en in het Noord... Ja. die zijn voor, voor kinderen van 4 tot met 12. Uh, maar de, de activiteit als een vossenjacht of poppenkast en volksland... en natuurlijk kruimpie. Ja, leuk. Ja, ja daar, daar kan iedereen naartoe komen natuurlijk. Afgelopen week was de eerste week. Toch ja. even terugkijken. Ja. Uh, de twee thema's. Ja, ja, we hadden in, uh, in week, of, uh, de eerste week hadden we in, uh, in, in Noord de, uh, het thema uh, dierentuin zonder dieren. Uh, met Freekvonk. vonk. Ja, goed, uh, dus dat was hartstikke leuk. Dus alle dieren waren ontsnapt door, uh, door een bewaker. En die moesten teruggevonden worden en die moesten door Die uh... weer teruggevonden worden. <laughs> en in, uh, in centrum hadden ze de reis naar Dromenland. <laughs> dus dat is ook wel, uh, wel heel, heel mooi, natuurlijk. Ja. Ja. En dat zijn ook thema's die tot de verbeelding spreken bij kinderen. Ja. En die uh, dat bouwt zich op tot de vrijdag. Ja. Dan is het bijvoorbeeld, zullen vrijdag alle dieren wel weer teruggevonden zijn, MK. <laughs> en uh, dat is elk jaar zo, hè? T twee wekelijkse, of wekelijkse thema's, twee weken. Klopt, klopt. Dus, Aankomende week, maandag, starten de nieuwe uh, thema's. Ja. ja, in Noord hebben ze een thema over een weerman die het weer niet kon uh, voorspellen. Daar kan ik er nog wel een paar van opnemen. Ja. <laughs> <laughs> dus dat gaat helemaal fout. En in het centrum hebben ze een muzikant die zijn muziek verloor. Nou ja. Dat dus is, is het, uh, wel een mooie gedachte. Het weer moet weer rechtgetrokken worden en de muziek dat moet weer vond. teruggevonden worden. En wie is daarbij dan, uh, ken ik? Ja. Om uh, te helpen, zeg maar. Dat zijn de teamleden. Oh, dus elk, elk project. He. Dus in, ja. in Noord heb je een team... En een centrum heb je een team. Uh, en zij gaan ver voor recreatie. Bedenken zij dus alle thema's en alle activiteiten. Uh, en dat werken ze zeg maar uit... Uh, nou ja, en dat, dat voeren ze dan tijdens de twee weken uit. Maar ik bedoel, met dat weer heb je dan ook een weerman uitgenodigd. Oh, dat bedoel ik. Oh, op die manier. Ja. Nee, dat doen de teamleden allemaal zelf. Mm -hmm. Dus zij, uh, zij uh, spelen toneelstukjes. Oké, okay, ja. uh, En dan zie je gewoon echt dat die kinderen er helemaal in zitten. En dat, dat is zo fantastisch om te zien. Ja. Uh, je, je zet een pruik op een gek jasje. Ja, en, en dan is het... Uh, ja, ja, ze zijn er helemaal klaar voor. Leuk, ja. leuk. Ja. Hey, die, uh, die aanmeldingen voor de standvoortskinderen, die zijn natuurlijk al uh, redelijk geregeld, hè? En ja. uh, elke toerist die hier rondloopt... en die ziet dat, die zegt, ik wil ook maar doen. Dat kan altijd nog. Ja, ja, ja aanmelden is uh, helemaal niet nodig. Zeker niet. Uh, dus je kunt gewoon naar het project komen en, en, en je en kan meedoen. En is het gratis? Ik? Niet, moet, is er nee. een bijdrage? Ja, we wel, ja. vragen wel een bijdrage van 1 euro. Oh. Dus dat, per dag? Dat, nou, per dagdeel. Dus je hebt natuurlijk ochtends van ja. 10 tot 12 en inmiddels van 3 tot 5. Ja. En betaal je, per dagdeel betaal je 1 euro. Ja. Is er ook nog een doorlopende dag eigenlijk? Ook, ja. Ja. Een doorlopende dag, ja, dus. Die was er ook vroeger? Ja, nou, die is er nog steeds. Okay. Die hebben we nou. gisteren gehad. Dat is het 4-uursprogramma. Uh, en dan draai je dus van 10 tot 2. Ja. En dan, nou ja, dan heb je dus 4. uur uur lang uh, heb je programma. Ja, maar wat ik wilde vragen over die 1 euro. Wat zit daarin? Is dat alleen de deelname of zit daar ook nog een consumptie in? Of een uh, Ja, ze iets? Krijgen, de kinderen krijgen altijd wel een limonade of een, of een snoepje ja, of iets. Okay, ja. Dus dat, uh, ja, zeker als je een duinspel speelt en het is warm, ja, dan, dan heb je ja. natuurlijk wel even een, een, een, een limonade om drinken, nodig om, uh, om ja. er eventjes bij te krijgen. Nou ja, om het geld gaat het niet, toch? Nee, het gaat nee, nee, nee. ook nee. niet om het geld. Maar er zijn... Nee. Nee, nee, nee, nee, mee, nee. Er zijn voor de organisatie uh, toch wel uh, kosten, dus die die 1 euro, die, ik weet niet of het dek, dekt, maar in ieder geval is het wel nodig. Ja. Er zijn een aantal vaste onderdelen, ja. zoals uh, zandkraampje en de Vossenjacht. Ja. Ik wil dus ja. even naar de Vossenjacht. Ja. Uh, is dat elke week op woensdag? Nee, dat is één keer in de twee weken. Eén keer in de twee weken? Dus één keer per jaar dan eigenlijk. Uh, dat was vorige week dinsdag, of afgelopen dinsdag moet ik oh. eigenlijk zeggen. Uh, nou ja, dat, dat is altijd weer een, uh, een plezier om, om ja, naar leuk. te kijken natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, ja, dat is leuk. Sluiten we sluiten natuurlijk ook weer af met de... Met, uh, met volksdansen. Ja. Uh, en dus zeker op het Raadhuisplein zie je dan dat ook heel veel uh, toeristen er ook nog eventjes blijven kijken van wat, wat, wat is, is dit? dit? Wat ja. is dit? Dat vinden ze leuk. En dat, ja. nou, dat is het leuke van het Raadhuisplein. Als je iets neerzet en wat dan ook. Ja. Je hebt altijd doorlooppubliek ja. wat gewoon even gezellig kan komen ja. kijken. En dat is zeker met volksdansen ja. is, dat, uh, ja. is dat leuk. Ja, absoluut. Um, volksdansen is zondagavond? Zondag uh, beginnen we weer. Om um, half zeven in, uh, in Noord, bij het, bij het Vomar het plein ja. uh, en dan om half acht uh, op het Raadhuisplein weer. Nou ja, met uh, het aankomend weekend het zal het wel weer gezellig druk worden. Het zal dan, heel gezellig worden. Ja. Dan maandag is uh, zijn de beide programma's, muziek en weer. Ja. Uh, dat spit zich toe op vrijdag. Ja. Dan nou, eigenlijk is het dan donderdag het, het thema afgelopen. Ja, klopt. Donderdag is dan weer het vier uursprogramma. Dus waar het gisteren uh, uh, waar in week één gisteren het vier uursprogramma was, is komende week donderdag het vier uursprogramma en dan okay. vrijdag uh, de ja. grote afsluiting. En wat gaan we doen? Zandekraampje. Dan hebben we zandekraampje. Ja. Dus dat is wel uh, nou, natuurlijk de, de bekende marktkamer met, uh, met allerlei ja, activiteiten. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, dat wordt weer uh, dat gaat Het Gaat altijd snel, hè, Kenny? Het hè? gaat heel snel. Je werkt er heel lang naartoe. ja En voordat He? je het weet. Ja, en voor je het weet, is het gewoon alweer afgelopen. Ja, waren er nu, hoeveel kinderen waren er nu eigenlijk? Ja, de precieze aantallen, dat weet dat, dat, dat ik pas op dat? het wisselt. eind. Ja. Maar dat wisselt wel. Je ziet als het heel erg warm is, nou, dan, dan zeggen ouders, nou, we gaan lekker naar het strand, of naar het zwembad of iets. Ja. En als het een beetje bewolkt is of het regent een beetje, nou dan, dan, dan schieten de, de aantallen toch wel omhoog. Ja, gisteren hadden ze bijvoorbeeld in Noord uh, bij, bij Pluspunt ja. bijna 60 kinderen. Ja, ik heb ze gezien. Ik heb ze gezien je die, die, ja. Dat is heel veel. Ja, is heel ja. veel. En uh, ja. hoe ver ga je daarmee? Want je, je, op bremen, het moet ook te, te, te regelen zijn. Allemaal. Ja, klopt. Nou, nou is het wel dat, dat er. Uh, Kindje meer of minder oké, okay, maar. De teams zijn wel heel groot. Dus ze kunnen heel veel aan. Eh, en mocht er echt hulp nodig zijn eh, van het bestuur bijvoorbeeld... dan, dan springen wij springen natuurlijk die, bij. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, voorheen, vroeger was... Ja, dit, dit, de aantallen van nu zijn eigenlijk niks vergeleken met, met vroeger. Vroeger, ja. Ja. vroeger hadden ze een keer honderd eh, of ja, hè, meer ja, ja, kinderen. Ja. Ja, ja. ja, dat wordt ook allemaal Dat is wel kunst leer, om, dat, eh, om daar om iets dat mee te goed. doen ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar jullie hebben nog... veel vrijwilligers hè? Ja. We willen net even naar terug. De teams... Vorig jaar zaten hier de aantal teams... Teamleden die, die we gesproken ja. hebben, dat is ook leuk. Um, er zijn teamleden van buiten Zandvoort. Er zijn dit jaar heel veel teamleden buiten Zandvoort. Uh, is dat de aantrekkingskracht van het evenement? Wij zijn echt op zoek geweest uh, naar, ja. naar nieuwe teamleden. Het is, het is altijd al lastig om, uh, om nieuwe teamleden te werven. Uh, en dit jaar hebben we op een stagemarkt gestaan bij uh, Pedagogiek in Holland. Oké. Okay. Okay. Uh, en daar hebben we eigenlijk heel veel, uh, daar, daar hebben we zes leuk. studenten aangetrokken die regiade doen als stage. Nou, dat is fantastisch. Nou, dat is leuk. En dan in ieder geval uh, zijn jullie uh, afgedekt met, uh, met vrijwilligers. Ik heb de foto in de krant gezien en daar zie je ja. allemaal bekende koppen op staan. Dus, ja betreft is het niet zo moeilijk. Nee. Um, ik hoop dat het deze week een beetje mooi weer voor je blijft. En uh, dat jullie met zandekraampje hoop plezier hebben, want ik heb ja. er altijd met genoegen naar gekregen. Het is hartstikke leuk. En uh, ja, Mijn kinderen hebben daar ook al mee gedaan, dus ja. ik heb het allemaal allemaal gezien. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ja. Kenny, bedankt voor je komst. Dankjewel, en uh, veel succes. plezier. Dankjewel. Niemand naar je kijkt Als je denkt dat soms ontwerkt. the D